Met het NOS de nationale ombudsman Brenning, de rechtspraak wordt afgebroken en er worden wetten ingevoerd om symbolische redenen, zo zegt hij in NRC Handelsblad. Brenning Meijer is het onder meer niet eens met het voornemen om mensen een hogere eigen bijdrage te laten betalen als ze naar de rechter stappen.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 Ja, die zegt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 En toen ben ik geboren in uh, 6 oktober 1954 in uh, de daar uh, Daarboven tegenover Faber, zeg maar. En uh, je uh, zuster Bokma heeft me toen uh, ter wereld gebracht. En zodoende ben ik geen zandvoerder, maar wel een geboren inwoner, zeg maar. Ja. Oké, okay, uh, maar de textielzaak, uh, ja. die bestaat nog steeds in de Halterstraat. Ja, mijn uh, opa en oma hadden een of hebben ja, hadden natuurlijk, een textielzaak in de, in de Halterstraat. Dat was voorheen een schoenenzaak, maar die staak bestaat nu nog steeds. Mijn zuster exploiteert die zaak. Ja, ik de, kan me herinneren, dat was schuin tegenover de slijterij van Brokmeijer. Ja, dat was een...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 Maar, uh, Ja. Maar moest je meehelpen, natuurlijk. Mijn moeder, mijn vader, die hielp zijn schoonouders. M n, m n wel in de weekenden met haring schoonmaken. Uh, enzovoort. Mijn opa, die vindt al uh, voor de oorlog. met de juk op het strand. open duif voor het. open En uh, zodoende. Wist hij, vond hij vis eigenlijk interessanter dan textiel. Heel vreemd eigenlijk. Maar, ja, dan, dan, komt, dan komt er een moment. Uh,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 maar, uh, is, dat, is dat moeilijk, haring schoonmaken? Nou, het is een slag, zoals met alles. Oh. Dus, uh, je draait je hand dus, er niet voor op. Nee, ik heb al uh, miljoenen haringen verkocht. En, uh, <laughs> ja, ik weet niet hoeveel schoongemaakt, maar uh, het is vrij makkelijk. Maar goed, je gaat in je, in je vrije <tie> tijd. Neem een slokje later. In je vrije ja. tijd ga je dan uh, bij Gerrit helpen in, in de Altestraat. Als jonge jongen doe je dat. Ja. Ja, dat heb ik uh, gedaan en uh, mijn vader zegt, uh, die had interesse, in ik eigenlijk had interesse in de strandtent en toen hebben we een strandtent gekocht in 1970. En welke tent was dat? <coughs> Sorry hoor, nee, nee, tent 7. Tent 7? Ja, dus het is nu voor oud. Voor oud.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 ja, ja, dat leek me toen wel aantrekkelijk, maar ik, ik, ik ben toen in 1975 opgehouden met die strandtent en toen ben ik, heb ik een loopbaan bij Fokker gehad, de vliegtuigfabriek. daar ben ik vliegtuig geworden, vliegtuigplaatwerker. Ik heb nog bij CBS gewerkt.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 Nou, geen paard. Hij had op de Zuidboulevard een standplaats, een, elf, zeg maar, een omgebouwde caravan. En dan op het strand had hij een houten kar met een, een, een landrover. Voordat en, je uh... verder gaat, we gaan even naar de muziek, Jaap. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebel in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit stand of de kloer. j -box.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 Echt uh, ongelooflijk. Ik verkoop, verkoop met één vis kan ik veel meer dan met, met de strand in. Ja. Ik heb nog nooit een strandpachter meegemaakt die miljonair is geworden. Nee. Ik ook niet. Dat moet ik heel lang denken. Ik weet wel, paarden zoals Tijden aangesloten hebben het heel goed gedaan. En uh, Simon van der Staai hebben het ook wel heel goed gedaan. Die hebben wel goede tijden uh, meegemaakt. Maar het is buffelen van s'morgens zes tot s'avonds nee. 12. uur. Het is een uh, hondsberoep. Echt. Verschrikkelijk. Ja. ja. Dan kan je een beetje haarringen gaan verkopen. Ja leek mij makkelijker. Ook wel vrij zwaar, maar het, het is makkelijker als uh, dat op- en afbreken en het hele gedoe met de schilderen de hele winter. Uh, echt, ja. Uh, Zo'n stront, het hebben uh, uh, er weinig geld mee verdiend in ieder geval. Ja, maar dan stop je op een gegeven moment met de strontbavuim. En dan, je hebt net gezegd, dan heb je een heleboel andere functies gelopen, van Fokker tot CBS en noem het maar op. Maar wanneer kom je dan weer terug in het vis? Je zei net, ik uh, kreeg een tip dat Molenaar een paar karren had. Caravans. Ja, ik, ik werkte gewoon bij Fokker, Chandor uh, dat is een Suriname, dat was een voorman. En, uh, ik, het was hartstikke leuk, ik moest het Stabilo maken van die uh, toestellen. Wat moest je? Het, het Stabilo, zeg maar het achtergedeelte van zo'n Fokker 27. Of de start. Of een F 27, of F ja, de start. Die wordt dan in een autoclave worden de onderdelen gedaan. Niet, niet van die technische termen, joh. De is natuurlijk de beste, misschien wel even de, ja, de beste techniek om uh, dingen aan elkaar te uh,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 ik denk dat ik niet veel kan. Maar ja, op een gegeven moment de kerkens, je krijgt een tip. Oh ja, toen belde, toen belde mijn vader me op, die zegt: uh, je, moet de, je moet in de vis gaan. Ik zeg: man, ik moet helemaal niks. Ik, zei, ik werk hier heerlijk bij, de, bij die fokken, ik krijg elke maand mijn salaris en noem maar op. ik kan me nog wel misschien ontwikkelen. En uh, nee, zegt: Dit is zo makkelijk, dan ga je naar de Boulevard, en dan verkoop je op zondag zoveel en dan verdien je zoveel. Nou ja, ik heb ik me over laten halen, 1 april 1976, heb ik dat van die uh, mensen gekocht. Mijn vader heeft het trouwens betaald, ik heb het wel terugbetaald binnen een jaar. Maar die, uh, die, toen ben ik met die, met die vis begonnen, ik vond het in het begin ik vond het moeilijk, ik, ik, ook, uh, ik verkocht ook niet zoveel. Ik, nee, ik vond het… Ik vond het uh, maar, uh, was het één kar of twee karren? Ik, uh, ik had twee karren, mijn ex-vrouw uh, uh, ex stond op de boulevard en ik deed ze Ja.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 Wat had je allemaal in die kar op het strand? Nou, op het strand had ik uh, zeg maar rom, op zijn zuurharing, panharing, Hollandse genalen, Noorse koude gebakken vis en haring, dat was het. Maar geen gebakken. Spul. Koud, ja. Koud. Ja, verkocht gewoon koud. Ja. ja. En uh, die handel dat ging beter ging, dan een strand. Het was wel veel beter, want ik kijk, 76 was denk ik een van de mooiste zomers van uh, de laatste honderd jaar.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 ik had gewoon groothandelaren die, die, die gewoon s'avonds of s morgens belden. en die zei: Ik moet dat en dat hebben. Dan kocht je als te veel of te weinig. en dan moet je van, uh, dat zien wel. Maar en... dat was natuurlijk wel moeilijk, dus dan moet je een beetje een vingerspitsengevoel voor hebben wat je moet inkopen. Maar goed, je gaat met je, met je landrover in je kar de strand op. Heb je nooit vastgezeten in het zwinnetje? Ja, ik heb vastgezeten, jongen. Niet te geloven dat mijn assen, alles. Be... Die Engelse uh, Landrovers, jongen, die waren zo, zo verschrikkelijk slecht. Die steekassen braken af, de assen, alles brak af. Ik heb ook wel eens gehad dat uh, in mijn kar mijn hele cool -bank, Die had ik toen, dat is wel een, een periode later, had ik een kar laten maken. Een van de eerste met koeling. Uh, met toen had ik een cool bank met eutectische platen. Hè, want je hebt natuurlijk op uh, strand geen stroom of geen nuts Zeg maar. Dus dat zijn uh, eutectische platen, zijn, uh, ja, zijn. een soort radiatoren, zeg maar. <tie> met een, uh, een, een zoutoplossing. Uh, die je dan, uh, zeg maar, s'nachts als je in, de, in je bedrijf bent op kan laden, zeg maar. Uh, Laat vriezen en dan blijven ze ongeveer een uurtje of 12, 14. geven ze dan kou af. En daar was ik, uh, ja, ik denk wel een van de pioniers mee. Maar je stond in het zwinnetje met die platen? Ja, die, uh, toen brak het hele zoutje af. En toen lag mijn toom alles. <lacht> die vissen die zwommen in hun eigen leefgebied, zeg maar. <lacht> ja, en dan blijf je ja, rustig. Heel, heel, heel erg is dat hoor. Je, je blijft bent, rustig. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, was heel, ik ben een heel driftig mannetje toen. En, uh, <lacht> nee, alles ging. Uh, en, uh, ik kon wel janken. Ja, ja alles was. Uh, ja, je moet in een korte tijd toch het meeste geld verdienen. Zeg maar. ja. Dus als je die dag helemaal kwijt bent.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 Ja, dan kon ik echt uh, ongelooflijk. remden gewoon mensen die remden op de hoeken uh, om naar die kar te komen kijken hoe die eruit zag. En dat uh, hadden ze nog nooit gezien. Ze hadden nog, er was nog nooit een kar geweest met schuimers, blauwe strepen enzovoort. Dus het was een, uh... Maar je praat nog steeds over die twee karren die je had. Ja, nog steeds over die twee karren. Ja. Maar dan ja. komt het moment dat je denkt: ja, ik moet investeren. Nou ja, er komt een moment dat het eigenlijk zo goed ging, dat ik denk: ja, ben ik nou echt zo goed? Ik moet het uh, gaan uitdragen. Toen heb ik een boek geschreven, een kroonvis uh, workmanual. En toen ben ik met uh, iemand die uh, franchise formules ontwikkelt, meneer Koelewijn, ben ik een franchise formule begonnen. Wel een beetje uh, op mijn lagere schoolmanier, zeg maar. Omdat uh, ik denk dat deze formule eigenlijk in heel Nederland wel succes zou kunnen hebben. Maar ik, ik heb dat was, nooit gedaan. Wat is de formule? De, wat de formule is, dat, is heel, dat wordt een, een, een hele... Dat,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 maar eh, eh, zo'n kar, zo'n eh, mobiel visrestaurant, noem je dat? Vitrine restaurant. Zo'n Vi visvitrine restaurant. <laughs> ja. ja. Uh, dat zijn wel investeringen. Uh, ja, dat zijn aardige investeringen. Ja. Uh, praat je hebt er een praatje over, 300.000 uh, gulden. Ja, zoiets met je wel dingen. Ja, Toen de tijd. Ja. ja. Uh, ja. ja. ja. En nu twee tonnen uh, uh. euro's denk ik. Maar uh, heb je dat geld? Ja.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 Ik kocht een huis van 60, 70.000. Dat had ik wel een hypotheek hoor. Van 70.000 uh, gulden. in uh, Achterweg 5. Vlak, uh... En je hebt ooit wel eens gezegd. De zon. De, in Zandvoort zeggen ze. De zon is de koopman. Maar, de koopman maar jij zegt jezelf. altijd. De koopman ben je zelf. Ja, dat klopt.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 Bakker, probeer de mensen naar je toe te, te, te, te, te lokken. En je hebt een passie. Als je s'nachts opeens iets bedenkt. Ja, schuik het op. Ja. Dan ga je het meteen opschrijven. Ja, ja, dat heb ik nu met Ik ben nu bezig in uh, een stadion met een nieuwe kar. Ja, ga ik dingen opschrijven. Ik heb vannacht toevallig wat bedacht. Maar daar was een kleinigheidje. Maar... <lacht> slaap je wel eens? Ik slaap... Uh, ja, ik slaap... Ja, ik slaap niet zo... Ik hoef niet zo heel veel te slapen. Vijf uur vannacht is uh, voldoende. Natuurlijk... Dus, uh, Okay, ik maar heb nou, natuurlijk wat gezondheidsproblemen gehad. Ik heb het slechte niet. Slechte nee, het niet meer ja. Maar nee. dan komen op een gegeven moment de nieuwe karren. Kwamen ze allemaal tegelijk of kwamen ze achter elkaar? Nee, euh, ze komen niet tegelijk. Nee. Ze komen elk jaar, één jaar. Ja, ja. En die, met die nieuwe karren. Ja, en, je, kijk ook, ook de kwalite, kijk je moet als uh, ondernemer moet je opboksen tegen hele grote multinationals zoals McDonald's en uh, Kentucky Fried Chicken dat zijn eigenlijk mijn concurrenten. Dat soort zaken.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 Maar als je, ik ga wel eens, uh, aan de overkant bij, bij, het, bij die woning staan met mijn auto. Daar zou ik je gewoon zitten, al ja. een half uur kijken. Ja, daar ik je zitten kijken. En, en dan zie ik fouten ja. die we zelf maken. Niet zozeer of het mijn personeel het goed doet. Maar fouten die de zaak vies maakt. Ja. En die moet je eruit proberen te halen. Hè? Want nu, uh, ik ben het jaren geleden begonnen. Heeft, heeft het u gesmaakt? Was alles naar wens. Uh, een plezierige dag. Uh, uh, kom goed thuis enzovoort. En dat houden wij erin. Dat moet je, dat moet je, dat moet je gewoon doen. Je in het begin koning. kijken die mensen. Die Amsterdammers. die kijken me heel, ons heel vreemd aan. Die dingen. die gaan ze nemen in de maling. Weet je wel. plezierige dag. En dan kijken ze me aan. Dingen. Nou, dat hebben we nog nooit gehoord. We gaan weer even naar de muziek luisteren. <laughs>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 Zandvoort, met je voeten in zee, de golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Hoortje daaien in Zandvoort, je daaien in Zandvoort, met je voeten in zee, de golven brengen je rust en je problemen die nemen.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 en je problemen die nemen ze mee Pootje baaien in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee Gezelligheid en muziek van André van der je En pootje baaien in Zandvoort Dit is uit Zandvoort.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 En uh, ja, dus ik hoop dat het uh, dat, dat, dat, dat, dat aan gaat slaan En nog steeds wordt al het producten S'nachts geleverd bij jou Ja, het wordt s'morgens uh, vroeg Ik heb een man die is uh, 81 jaar Die werkt 7 dagen per week bij me is, uh, Thijs is koop... die Dat is een ongelofelijke man En die, doet, uh, die regelt uh, de inkoopregels Nee, de inkoop zelf Maar uh, die regelt de hele distributie uh, Alles wat in de koelings uh, gaat En wat eruit gaat En hij moet ook leveren aan mijn en en dat moet allemaal. Uh, maar ja, even Jij moet dus inkopen. De vis inkopen. Dus ja. jij gaat s'nachts om 12 uur. je man. de veiling bellen. Ja, ik bel gewoon op, ja. En. en wat voor, hoeveel producten gaan er omheen? Want we hebben heb 80 in. producten. Neem, neem nou eens haring. Ja. Hoeveel haringen bestel je dan? Voor de ja, volgende morgen? Nou, ik heb, we, we, Zeg maar dat ik op voorraad. heb altijd wel. Uh, zeg maar. Uh, ja, ongeveer 15 dozen haring, zeg maar. Dat Wat zit er in een doos? 150. 150? Dus 15, 1500, zeg maar, 1600, 1700 haring heb ik altijd wel in voorraad. Oké, okay, maar dan is het op een gegeven moment op, is op. en op. Ja, dan? Maar ik, ik heb bij mijn, bij mijn groothandel, dat is haasnood, heb ik laat ik. Kijk, haring, zeg maar, die we gebruiken als maatjesharing. Maar ik, ga, ik zal het niet te veel uitweiden, want dan wordt het programma te.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 Nee, niet oude haring. Maar haring die dus rijper zijn. Oh. <lacht> ja, dat, dat klinkt dom. Ja, je, je, je denkt dat is iets een Het is zo natuurlijk. Als jij een, een koe gaat, nu gaat slachten... Je haalt het vlees eraf. Ja. En je denkt, ik ga lekker zo'n zo, zo, zo stuk vlees bakken. Is het niet te eten? Ja, ik heb in oude... Sterven. Ik heb in oude stukken gelezen... Uh, over de haring. Jij hebt er een boekje zelfs over... Uh, Haring is gezond. Je, je eet ze zelf een heleboel. Ja. Ze zijn cholesterolverlagend en verhoogde potentie. Ja. ja, ja, ja. ja. Dus, Ik ben super potent ook. <laughs> dus, ook uh, ja. Nou dat is iets voor de mannen hier in Zandvoort. Eet meer haring. <laughs> eet meer haring ja.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 Eh, dus die eh, en dieren, die weten het nog wel beter. Eh? Die, die, die haring die, die gaat natuurlijk eh, na eh, zeg maar, eh, ongeveer in juli, augustus, gaat hij eh, als, als een gek kuit produceren. En om om natuurlijk eh, zoveel mogelijk nakomelingen eh, te creëren. En eigenlijk daarom ook hoe harder er gevist wordt, hoe meer nakomelingen. Maar er zijn verschillende soorten haringen, hè? Ja, je hebt wel een stuk of 60, 70 soorten haring. Ja. Maar wat, wat eten we Haring is in... de meest voorkomende vis in de wereldzeeën Ja. En, uh, nou, je moet zeggen, de haring uit de Noordzee en omgeving is, is, is, is, is, het, is het, het meest geschikt voor de haring die wij hier in Nederland consumeren. Maar, wat ik van jou wel eens gehoord heb, je hebt kanaalharing en je hebt de doggersbankharing ja. en... haring, Engelse Ierse Iersharing. Zie je de verschillen ook? Ja.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 Okay. Ja. Maar ik wil wel even terugkomen over dat u zegt. Van, ja. uh, je kan zien een oude en nieuwe haring. Uh, kijk, door die diepvriezer. Uh, een diepvriezer. Uh, die werkt zo. De cellen worden gekneust. Het onttrekt vocht aan een product. Uh, vriezen is eigenlijk. Uh, ja, je onttrekt vocht.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 Want bij een nieuwe haring, die dus zeg maar een week in de diefvriezen zit. is dat bolletje kei en keihard. Dus daar zou je op moeten letten. Je zou je op moeten letten, maar ja. Je moet dan een haringeman vragen of vrouw. Uh, nee. Zou ik zijn oog even. Ja, nee, ik geloof dat niet doe je ook veel. niet. <lacht> <lacht> <lacht> ik zie helemaal voor me zitten. Ja, hoor. Nee, <lacht> Wat moet je het doen? Ja, ik ben de ogen erbij. GELACH uh, lieve luisteraars, u kunt nog steeds bellen. 5730393. Als u vragen heeft aan Jaap Kroon. Uh, Jaap, we gaan even het vis verlaten. Uh, je hebt nog een paar hobby's. Ja. Ik, uh, uh, uh, laten we eerst even over je oude auto's beginnen. Ja, ik heb uh, samen met mijn collega heb ik uh, de grootste, tenminste... de early birds, de, de Thunderbird collectie. Een 55, een 56 en een 57. Dat zijn... Uh, in, de vijf, in 1955, de tegenhanger van de Corvette, zijn de Ford's wakker geworden en hebben dan een sportauto ontwikkeld, die uh, gelijk of nog beter is volgens Ford als de Corvette, die uh, in 1953 of 1954 uh, is uh, ontwikkeld. Hoe, hoeveel heb je er? Nou, auto's, 1, 2, de, de oude auto's, 1, 2, 3, 4, ik geloof 5, 6. Rijden wel eens in? Ja. Je hebt er, er tijd voor? Niet heel, niet heel veel. <laughs> maar ik heb af en toe een huwelijkje en uh, mijn zwaar gaat heel trouwen. Dus, uh, dan moet je weer, rijden. weer rijden. In Goes. I, je hebt paarden? Paarden, ja. Dat is mijn grootste passie. Heb je er wel eens tijd voor? Ja. Ik rijd regelmatig met die paarden uh, door het dorp, hè, zoals mensen wel uh, gezien hebben. En je staat op de film met de paarden van Thijs Ockersen? Ja. Met vier paarden op strand?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 Ik heb nog een boot, ik heb nog een riep, dan ga ik af en toe varen. Je bent vorig jaar, twee jaar geleden, overvaren door dus een ja, andere boot. Ja, ik overvaren, jongens. En, uh, maar daar ben je goed afgekomen. Daar ben ik uh, nog gelukkig uh, heel goed afgekomen, ja. En nu is er een nieuwe hobby bijgekomen: duiven. Duiven, ja. Ik zit nu helemaal volop in de duiven met mijn zoon, Thomas. En uh, nou, dat gaat, het eerste jaar is het heel leuk gegaan. Ik sta nu onderweg, dus ik weet niet hoe het nu gaat, maar. Ik, uh, ik heb wel volste vertrouwen Ben je een liefhebber voor de duiven of ben je een zakenman? Ja, Ik, kijk, ik denk niet dat je jezelf in tweeën kunt vertellen. Maar ik ben een, in, we zeggen, een enorme liefhebber voor dieren. Ik, als ik goed zou kunnen leren, had ik liever dierarts geworden. Maar. Uh, nou ja, je zit in de vis, dat is ook dieren. Ja. <lacht> ja, het is, uh, inderdaad. Ik verzorg die dieren heel goed. <lacht> <lacht> in mijn mortuarium. Ja <laughs> <laughs> <laughs> uh, yeah. En uh, ik ben een vice vriend. Nee Maar eh oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Uh, de duiven. De duiven, ja. De duiven, ja. Ik, ik, ik, ik hou van Ik heb ook een soort, denk ik wel, een klein beetje gevoel van uh, hoe je met de dieren om moet gaan. En ook dus met postduiven, met sportpaarden. Ik heb ook harddravers gehad, dus ook paarden op de rembaan, stukken 35. En daar heb ik 500.000 gulden uh, in die tijd al mee uh, verdiend. Dat heb ik trouwens ook gekost hoor. Maar uh, ja, daar waren we ook wel aardig uh, gelukkig in, laten we zo zeggen. Leuk, we gaan weer even naar de muziek. Niet spelen, mijn vriendje is vandaag niet terug, kom jantje, kom spring op mijn rug. dan rijd ik weer in volle vaart, jouw hobbelpaar, jouw hobbelpaar. dan rijd ik weer in volle vaart, jouw Deur. Waarom die zwarte water? Waarom heeft ieder zon verdriet? En waarom komt mijn vriendje niet? Zo staat het daar, stil en bedaard. Het robbelbaard, op op het robbelbaard, op op zo staat het daar. Zijn vriendje met zijn lange zaar. Het hobbelpaard. Het hobbelpaard. Zijn vriendje met zijn lange zaar. Het hobbelpaard. Het hobbelpaard. Ja, ik ben benieuwd of uh, Jaap ook een hobbelpaard heeft. Ja? Geen hobbelpaard? Nee, ik heb... Geen hobbelpaard. Ah, Kijk. Okay. <laughs> ja, we draaien er wel een liedje over het hobbelpaard. Dat wordt allemaal bij uitstap Dankjewel Rob Arms. weer goed gedaan Als uh, de regisseur en de techneut van, van morgen uh, Lieve luisteraars, we praten met Jaap Kroon uh, Over zijn leven en zijn passies En dat zijn er een heleboel En uh, wilt u nog reageren, dan kan het nog eventjes uh, 5730393 uh, Jaap, we hebben al een heleboel dingen belicht ja. De karren, paarden, duiven, boots, oude auto's Kijk, ik weet terug... papagaai heb ik ook nog papegaaien. Doe je ook nog? Ja, ik heb er nu nog één paar. Dus één koppel. Maar ik, ik had er uh, wel aardig veel. Ja, maar als je nu terugkijkt. Uh, je bent nog hartstikke jong. Wat je allemaal gedaan hebt. Kijk het daar eens op terug. Ja. Wat uh, bedenk je om? Je hebt alles gedaan zo'n beetje. Nu, Dat ik uh, heel veel heb gedaan. Ja. ja? Ja, en nog doen. En wat is de leukste periode?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 Een beetje verbaasd me continu hè, nu weer die duiven. Uh, nee, ik, ik, ik, nee, ik denk dat ik het zo hier wel mijn later want ik, mijn vrouw en mijn kinderen helpen me noorden met die paden. Dus, uh, en nog andere mensen, nou, ik zou het uh, in mijn eentje niet, niet, niet allemaal aankunnen. Dus het is, al, het is genoeg. Uh, dan nog een ander ding, wat uh, zonvoeters misschien niet weten.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 Kan je er één of twee nou miljoen. zeg maar het verlichten van de watertoren, de stoel in zee, het beeld, de verzetstrijder, de muziektent. Ja, en we hebben Klaas Koper ook ondersteund. Nou ja, nog heel veel muziekfestivalen, de piano. We hebben ook geloof ik nog iets aan het orgel geschonken, dacht ik. Ja. Op het laatste moment nog met eh, dat, eh, nou ja, dat is nog wel heel wat kleinere dingen. dat dan ben je een hele sociale zondvoerder. Nou ja, ja, ik vind het niet, dat niet. kun je niet over jezelf zeggen. Dat, nee, dat maar zelfs. dat kan ik dan beter zeggen. Ja, dan. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik. De, de, nou ja de Stichting Strandkorrels is in ieder geval niet. Uh, heeft niks met zaken of wat dan ook te maken. We willen eigenlijk helemaal niet te veel uh, over praten. Maar als mensen uh, zeg maar een leuk idee hebben en die denken, nou ja. dan kunnen ze dat bij ons uh, indienen.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 Een droog, keek jij me lachend aan, mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan hier. Dan zei ik hier op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik meer die dag, shalalali, shalalala. Dat ik jou voorbij Bye-bye. Schalalali, schalalala Want ze zaten op je schoot la la, En je gaf ze stukjes brood la la, Als een brood keek jij me lachend aan Mijn hart ging snel en zwaar. Ik was meteen verliefd op jou En zag ik jou dan niet, Dan zijn je kie. Dat ik jou voor het eerst daar zag. Tjalalali, tjalalala. Mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Door deze tijd. Ja, wat was dit, uh, Rob? Ja, alle duiven op de dam? Ja. Ja, speciaal voor de duivenmelkentegenootschappen. GELACH Ja, ja, ja. ja. Een geweldige muziek. Eh. Um, ja, we komen aan het laatste stukje afronding van dit uurtje. En een paar tips die jij altijd geeft naar je medewerkers toe. De uitspraak, zeg het maar. Dat wil verboden. jij niet horen, dus verboden. Helaas gebeurt dat nog steeds Bijna in de winkels. Zeg het maar. Dan, wie dan? Ja. Nog eerder. Wie dan? Ja. Verschrikkelijk. Nee, Jouw medewerkers, heb je altijd gezegd, moeten klantvriendelijk zijn. Ja.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 dan ben je niet afhankelijk maar, van dan, regen of storm Maar begin ja, mee zijn zelf wel natuurlijk, bij, ik, Het is natuurlijk flauw om cool, te dus zeggen Dat het uh, met regen en storm net zo druk is Als dat de zon schijnt Dan, is, maar je dan wel gaat de het tijd... gewoon makkelijker Maar je moet ook niet alleen maar denken van, het, is, uh, het is altijd slecht weer Want het is natuurlijk nooit zo Dat is, dat is ook niet zo uh, Dus dan is het jaar om en heb je altijd slecht weer gehad Dat lijkt me, uh, dat lijkt me sterk Zoek het fout bij jezelf Waarvoor heb ik dit jaar minder omgezet? Omdat ik gewoon niet goed genoeg ben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 Geniet van je boot, geniet van de paarden en geniet van de zonvoeters. Jij bent er ook een en dat moet je zo blijven. Uh, we komen aan het eind van dit programma volgende week zaterdag lieve luisteraars. Dan is hier Hans Hogedorn. Jou wel bekend. Jaap. Ja, ja zeker. Een hele goede vriend van me. En dan gaan we praten met Hans over de camping Zonnebende en de TZB terreinen natuurlijk, ja Jou, ook bekend. Uh, daar is veel gebeurd. En we gaan dat verleden even belichten met Hans Hoog. ja. Ik wens iedereen hele fijne paasdagen toe. Geniet. Zoek ze, zou ik zeggen. Zoek ze. Met de eieren. Ja, we... yes, de paas <laughs> Ze liggen door het hele dorp. <laughs> en, en neem een haar in ja. Jaap. Ja, dat lijkt me het allerbeste. <laughs> luisteraars, dit was het programma Zetten van Oud-Zandvoort. Rob Harms, bedankt voor de techniek en de regie. Graag gedaan. En eh, lieve luisteraars, tot volgende week zaterdag.